Gestart. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij het papierrecyclingbedrijf in Oosterhout, waar de politie gisteravond een inval deed, is een container met 40 kilo cocaïne gevonden. Die was van de haven van Antwerpen naar Oosterhout gebracht. Een arrestatieteam ramde de poort van het bedrijf met een panzerwagen. Er werden drie mannen gearresteerd, twee Nederlanders en een man uit de Dominicaanse Republiek. Bij de protesten van de afgelopen weken in Iran zijn zo'n 3700 mensen opgepakt, zegt een parlementariër op de website van het Iraanse parlement. In eerdere berichten was sprake van honderden arrestaties. De minister van Binnenlandse Zaken zei eerder dat aan de protesten in totaal 42.000 mensen hebben meegedaan. Als beide cijfers kloppen betekent dat dat bijna 9% van de deelnemers is opgepakt. Kort voor de jaarwisseling gingen in meerdere steden mensen de straat op... uit protest tegen de hoge voedsel- en brandstofprijzen en het islamitische regime. Zeker 21 mensen kwamen om het leven bij het neerslaan van de protesten. Het ministerie van Volksgezondheid is een campagne begonnen... om depressies beter bespreekbaar te maken. Volgens het ministerie hebben ruim 800.000 mensen in Nederland een depressie maar vindt de overgrote meerderheid het lastig om daarover te praten. Ook familieleden en vrienden vermijden het onderwerp vaak... omdat ze bang zijn anderen te kwetsen. In de campagne is er extra aandacht voor jongeren en vrouwen. Een man van 86 is in Naarden met zijn scootmobiel door een raam... op de eerste verdieping van een verzorgingstehuis gereden... en een paar meter lager op straat beland. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht... Wat er is gebeurd is onduidelijk. Een paar meter achter het raam zit de lift... en misschien wilde de man die in of juist uit... en ging de scootmobiel de andere kant op. Het weer. Vanmiddag in het noorden nog wat zon... maar van het zuiden uit wordt de bewolking dikker. Het is 3 graden in Groningen en 7 in Limburg. Aan het eind van de middag... en vanavond kan er in de oostelijke helft wat regen vallen. Morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of 8. Dit was het NOS. Cfm. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen we bij Amsterdam op de A10 richting Knoopend meer Drie kilometer am bij Amsterdam Slotervaart. Dat is na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht-Preda bij Knoopend 4 vier kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dekst TV op kanaal 45. TV-FM <tie> Staring at a maple leaf In and on the mother tree I said to myself we all lost touch Your favorite fruit is chocolate cup cherry and seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body ride. To live in promised land Even overfield is safe Like a fool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 Is it still in the street outside?